Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Hartelijk hitteplan. Het RIVM komt met een heel rijtje tips. Drink goed, doe een beetje rustig aan en zoek de schaduw op... Want het wordt vandaag en morgen hartstikke warm, zegt onze weerman. Op grote schaal tropische temperaturen, dat zijn waarden boven de 30 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de week. Dan hebben we in het midden van het land 36 of 37 graden. En in het zuiden wordt het dan 38. Ja, neem dus extra water mee wanneer je zo de weg op gaat. En gooi ook nog even een paraplu in de achterbak. Mocht je pech krijgen, kun je zo toch nog een beetje in de schaduw staan. Vanaf dit moment geldt ook een hitteprotocol. Heb je pech langs? Weg, dan pikt Reeks Waterstaat zo snel mogelijk op. En als je binnenkort in het buitenland op het strand ligt. of lekker zit te schranzen in je all-inclusive resort. hou dan ook je ogen open voor gevluchte criminelen. De politie hangt deze maand op vliegvelden. foto's op van acht van hen. Zij worden bijvoorbeeld gezocht voor een gewapende overval. of zelfs moord. Neem nou een Hassan Axema, uh, hij heeft zijn ex-vrouw vermoord. en daarna hun dochtertje ontvoerd naar vermoedelijk Libië. En hij moet nog een levenslange gevangenisstraf uh, uitzitten. En uh, nou, wat echt ook wel schijnend is, is Jan Lacriet. Uh, hij is uh, veroordeeld voor betrokkenheid bij een moord. Hij zit hoogstwaarschijnlijk in, in België en moet nog vier jaar zitten. Nou, als je op vakantie iemand herkent van die foto's... moet je natuurlijk niet zelf op ze afstappen. Op de website van de politie kun je dan doorgeven dat je iemand hebt gespot. En een oranje feestje gisteren. De hockeysters zijn weer wereldkampioen. Ze wonnen de finale van Argentinië... Jansen, Jansen zelf gepakt door Soetsi. en de rebound gaat er in via Verschoor. 1-0 voor Nederland. Atlas, Soetsi voor de ren raak. Is dit al de beslissing? Je zou het bijna denken. Albers, verlies Albers voor de 3-0. Verlies Albers, is jou hoor. Uiteindelijk ging er nog eentje in bij de tegenpartij. Maar Nederland won dus met 3-1 en dus kon het feest losbarsten. De hockeysters weten inmiddels ook wel hoe ze een kampioensfeestje moeten vieren. Voor de derde keer op rij pakken ze het wereldkampioenschap. En het weer nog. Het wordt dus hartstikke warm vandaag. Veel zon en vanmiddag wordt het bijna overal 30 graden of nog warmer. In het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AM.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 Ma voilà la suite en musique Sur scène en coulisse libre Me voilà, mais sans toi là, La suite en roue libre Tout en dukir J'avais peur avant Je parlais tout bas J'étais jamais devant, oh non Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi Fais bien attention à toi Wees oui, bien attention à toi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 Aan tafel zit onze eerste gast Gertjan Bluis, maar ik ga u nog even vertellen, voordat we verder gaan, wie er nog meer komen in het eerste uur. Uh, dat is Geert Seitzema van uh, Camping Zandvoorde en Eveline van Hoofd, die komt praten over de opvang van Oekraïners. Goedemorgen Gertjan. Goedemorgen. Mag ik Gertjan zeggen? Ja, tuurlijk mag je gert zeggen. Ik ben gewoon gert Bluis, dus uh, ja, morgen ook de allemaal thuis.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 Ja. Het is ook, het, je ziet ook uh, het verloop. Soms zie je het verloop van 2016 tot en met 2021. En soms zie je ook een prognose erin staan. Dus nou ja, maar, dat kan ook verbeterd worden. Maar dat is wel uh, goed om dat te volgen. En uh, ja, Het is ook goed te zien. van, Oké, okay, hey, dat doen we niet zo slecht. Of daar moeten we nog wel... Een, hey, waar verwijken wij hier af van het landelijke gemiddelde? En, en dan kun je erover na gaan denken. Ja, voor mij is altijd... Ik, ik, ik ben wethouder financiën. Maar ik zeg altijd...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 Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go Jamaica, off the Florida of the Keys? There's a place called Kokomo. That's where you wanna go Take get away from it all. Bodies in the sand. Down and go, go, go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 En die projectontwikkelaar wilde heel graag uh, luxe bungalows gaan bouwen. Ja. En die wil ons zo snel mogelijk uh, van de trein af hebben. En wij denken dat we nog recht hebben en hun plichten. Dus wij hebben een uh, zaak aangespannen bij de geschillencommissie. En die uh, projectontwikkelaar was niet zelf bij en ze zeggen van nou, ik begrijp wat jullie doen. En, uh... Nee, de projectontwikkelaar uh, is ook niet met ons in gesprek geweest. Die heeft uh, alles gelijk uh, brieven verstuurd van uh, DRAF, zo snel als mogelijk.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 Voor hoe lang is, uh, is de, de Camping nu gered? Want dat is natuurlijk ook weer een punt. Want die, uh, die wil natuurlijk toch iets... Uh, nou ja. ja, ik las onlangs aan hem in de krant dat hij opnieuw met de geschillencommissie ging zitten. Nou, ik denk dat hij slecht geïnformeerd is door zijn advocaat. Want de, uit, uh, de uitspraak is onomkeerbaar. Dus dat betekent dat hij wel opnieuw met de geschillencommissie kan gaan zitten. Maar dat het geen nut heeft. Dus... Uh,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 dag als ik je vragen En jij, jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, op. beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort.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 en niet op dat terrein een plekje vinden. Nou, dat is een van de dingen waar het Rode Kruis een rol in speelt. Ja. Dat is dat wij wij zijn daar de hele dag aanwezig zijn met uh, uh, woonbegeleiders die juist dat soort signalen moeten oppakken en um, uh, doorverwijzen naar, naar zorg, psychosociale zorg als het nodig is.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 Hoe ja, gaat het daar met die tegenstelling om? Nou, um, de mensen zijn hier uh, in principe op een tijdelijke uh, verblijfsvergunning. En oh. uh, dan moeten ze gewoon net als alle andere mensen die hier willen blijven wonen. een andere procedure in. Ja. Dus is zit daar niet zo heel dus groot in. Het is probleem niet he? automatisch ja. gezegd dat iedereen die hier komt ook mag blijven. Er, hey. er is nu een, een, een, een, een Europees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 Dat heeft toch even voeten in de aarde. En dan een laatste vraag over de leeftijd van de kinderen. Zijn die kinderen allemaal heel klein? Want we hadden het over gaan naar Zandvoortse scholen. Maar zijn het kinderen, of zijn er ook jongeren bij? Dat je zegt, want het zijn meer teenagers die naar een mbo of zo zouden moeten. Nou, we weten nog niet precies wie er komen. We weten alleen dat de mensen die in aanmerking komen voor deze woonunit...